106,9. Straks meer. 4 Van 8 uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Minister Opstelten wil politie en justitie vergaande bevoegdheden geven... om computercriminelen aan te pakken. Zo moeten opsporingsambtenaren computers straks kunnen terughacken. Ook wil Opstelten het mogelijk maken om gegevens op afstand over te nemen... en communicatie af te tappen. Hij wil meer kunnen doen als criminelen belangrijke systemen platleggen.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 Bayern speelt op 25 mei in Wembley tegen Borussia Dortmund. Het weer, soms wat lichte regen in het zuiden van het land. In de rest blijft het droog. Later vandaag overal droog en vaker zon. Voor 13 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Voor Battenverdorp, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Is dit Naast mooi? Er zit een zwijmelend hier in de ah, jager. Geweldig nummer. Ja, lekker nummer. Goedemorgen, antwoord. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Uh, Het is zaterdag 27 april. Het is uh, vandaag de dag waarop uh, Willem-Alexander uh, jarig is. Het is. Een echte dus verjaardag. precies over een jaar uh, hebben, hebben we een feestje. Ja. hebben we weer een feestje. Ja. Ja. En hij moet nog drie nachtjes slapen en dan ja. gebeurt het. Ja. Dan uh, krijgt hij dat, dat zware dan... ding op zijn hoofd. <laughs> Nou, nee, hij wordt niet gekroond. Niet letterlijk? Nee. Nee, niet krijgt hij hem echt niet op zijn hoofd? Nee. Echt? Maar dat zou ik eisen als ik hem was. Ja. In ieder geval welkom bij uh, Morgen Zandvoort. Fijn dat u naar ons luistert. Uh, wij zitten in het uh, gezellige hotel Hoogland in de bar. Waar uh, de gastvrouw uh, Yvonne Roosendaal uh, u met een uh, bemoedigend woord ontvangt. En als u wil, een kopje koffie zelfs. Uh, de regie en de techniek is in uh, handen van uh, Pascal van de Beek, die ons uh, de ochtend doorhelpt. En uh, de samenstelling van dit programma en uh, redactie is gedaan door Irene de Jager en Yvonne Roosendaal. Nou, zoals gezegd, Yvonne zat al naast met de zwijmel, is meteen in de plaats. Irene, Yvonne staat oh. bij de koffie. Ja, Irene, Oh, zei ik Yvonne? Ja, je zei, okay. ja, wat haar... Goedemorgen, ik Goedenborg. ben. Goedemorgen, ja. Uh, presentatie Irwene de Jaars. En Don de Grebber. Goedemorgen ja. Don. Goedemorgen. Waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het vandaag hebben over uh, de twee dagen die in onze geschiedenis heel erg belangrijk waren. Uh, 4 mei de dodenherdenking van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijdingsdag uh, 5 mei. Ja. Daar gaan we straks met Erwin Hilbers over praten. En daarna komt uh, Tont van der Rijden. Hij zit al uh, aan, de, aan de koffie daar bij de bar. Praat over de strandrit van de bevrijdingsdag. Hè, van Keep them rolling. Hè. Dat is een, ja. Niet helemaal Keep them rolling. Maar daar zullen we straks nog even over praten. Dat ga je uitleggen. Heel goed. Goed <laughs> zo. En uh, daarna, en dat is uh, dan alweer de laatste van het eerste deel. Komt uh, Noortje olimullen vertellen over het open podium van het Zandvoorts Museum. Dan hebben we het nieuws en de reclame. En dan komt uh, burgemeester Nick Meijer praten over uh, het feit dat hij nog zes jaar uh, blijft. Of in ieder geval wil blijven. Want het is nog niet helemaal helemaal. Uh, het is nog niet, is besloten, nog niet rond. He? Maar uh, goed, we gaan hem, uh, dat gaan we hem een vragen. klein beetje vragen van ja. vertel eens even. En we komen nog even terug daarna aan, uh, op Koninginnedag. Wat is er nou allemaal te beleven? En in hoeverre wordt er rekening gehouden met televisieuitzendingen van de inhuldiging die dag? We gaan het horen van Ernst Brokmeijer. En als laatste vandaag komt Hans Houweling. En hij komt praten over het Alzheimer Café Zandvoort. En het thema van deze keer is wat er, wat er gebeurt bij de dementie in je hersenen. Ja. Ik wil het wel weten. Ja, zeker. We gaan de leeftijd naderen precies. <laughs> Oké. Okay. Maar Erwin Hilbers. Goedemorgen Erwin. Erwin. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, welkom hier in het programma. De herdenking van 4 mei, daar, daar gaan we over praten, want daar is een heel programma aangekoppeld. Ja, daar uh, hebben we elk jaar een uh, programma voor gemaakt. Uh, dit jaar ziet dit er ietsje anders uit, omdat uh, de dodendenking bij het Joods monument, dat is een dag ervoor. Ja, dat viel me op. Ja, omdat de uh, dodendenking valt op een zaterdag en zaterdag is uh, Ach, sabbat. sabbat. Dus ja. dan uh, wordt het één dag naar voren geschoven. Verder ziet het programma er daar gewoon hetzelfde uit als alle andere jaren ook. Mm -hmm. dus dat, uh, dat is, is dat, dat niet vr. lastig in de organisatie? Omdat je zeg maar, normaal meeloopt in alle dingen die er gewoon gebeuren. Hè? Dat is inderdaad wat je zegt, er is een bepaald vast programma. En als je dat dan nu een dag naar voren schuift... moet je natuurlijk toch wel weer wat extra aanpassingen doen. In ieder geval wat extra uh, mobilisatie van nou, mensen. Nou ja, de beschikbaarheid. Dat, hè? Normaal heb je het nu ook alles op één dag... Ja. En dan nu op twee dagen. Maar goed. De, de voorbereiding die blijft hetzelfde. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, nou hebben wij in Zandvoort, voor zover ik weet, niet echt een Joodse gemeenschap. Uh, het stuk organisatie daarvan. Wat, wat voor contacten hebben jullie daar? Wij hebben contact met een aantal mensen. Uh, waaronder de rabbijn. Die, uh, die een uh, gebed komt voorlezen. Maar ook een, uh, een andere meneer die uh, veelal uh, het spreken voor zijn rekening neemt. Ja. Ja. De invulling van die dag doen jullie dus niet? Of van dat moment? Nou, laat ja, dat zeggen? de invulling doen we niet. Um, eigenlijk staat die, staat die vast. He? Het programma is bijna elk jaar hetzelfde. Dus is dat traditioneel andere... een Ja, het is, het is een vast programma. En het is altijd goed om elk jaar weer eventjes een paar keer bij elkaar te komen. Om te kijken, nou, hoe ging het vorig jaar? Wat, he? Wat hebben we gemerkt? Uh, staat het geluid goed? Een beetje, ja... De uitvoering zelf, daar zijn altijd wel puntjes waar we weer eventjes aandacht aan hebben. Maar voor de rest staat het programma over het algemeen altijd wel hetzelfde. Ja. Jullie als comité faciliteren dat? Ja. gewoon. En de invulling komt vanuit de Joodse gemeenschap zelf? Ja, ja. onder andere. Onder andere. Ja, okay. uh. Maar jij zegt geluid. Is daar geluid bij? Ja, er staan een aantal speakers. Hè. Er, wordt ge, er wordt gesproken. En ja, je staat toch altijd wel op een winderige hoek euh, hè, tegenover bouwers. Ja. Dat, uh, dat is nou helemaal niet een, een, een, een rustig plekje wat nee, wind betreft. verkeer uh, verkeerder. Verkeerder wordt tegengehouden. Dus daar, uh, er staan op de hoeken staan daar uh, agenten die het verkeer tegenhouden. Dus dat, uh, maar ja goed, het geluid, uh, dan denk je dat het goed staat en dan... Ja, dan staat de wind net anders. Dus dan moet je, dat zijn dingetjes waar je aan moet denken. Waar praten we over? Over een uur? Twee uur? Nee, nee, nee, nee dat duurt ongeveer een half uur. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, dus, dus dat begint om twaalf om uur bij het Joods Monument. Ja. Bij de Metgestraat? Ja. En dan uh, na afloop is dat, uh, wordt iedereen uitgenodigd om koffie te drinken bij, uh, bij Bouwenspannen. Ja. Ja, het verhaal gaat dat dat ongeveer de plek is geweest waar voor de oorlog de Joodse synagoge heeft gestaan. Als ik het goed heb begrepen, uh, heeft daar de synagoge ja. gestaan en daarom ook daar het monument. Ja, ja, ja. Ja ja moeten we wat meer naar de babbelwagen en zo gaan. De ja, Dan die, die weten, we het weten dat heel goed allemaal. Ja, en die hebben daar alle informatie over. Ja. Wat, wat, wat Don net al aanhaalde, er is niet zeg maar een, een echte uitgesproken Joodse gemeenschap in Zandvoort, maar daar wonen wel veel Joodse mensen ja. hier. Dat is natuurlijk ook de reden waarom er genoeg mensen zijn. Er komt natuurlijk een moment waarop er geen mensen meer zullen zijn die de oorlog zelf bewust hebben meegemaakt? Nee, en, en dat, dat aantal mensen wordt natuurlijk langer hoe groter. Um, ik heb hem ook niet meegemaakt. Nee. Um, ik ben uh, ook niet. een aantal jaren ben ik, jaren geleden ben ik uh, door Mevrouw van der Meulen gevraagd om bij het comité te komen. Als uh, verjonging, zeg maar even. Hè. Uh, alles vergrijst, dus ook het, uh, het comité. Um, ja, ik, ik, ik vind dat belangrijk. Ik, ik vind het belangrijk dat dat Bestaat blijft. dat en, comité uit Joodse mensen of is dat nee, nee, nee, nee, gewoon nee, hoor, nee, een, een. Nee, nee dat, dat is gewoon verschillende, zandvoorters. Verschillende mensen. ja. antwoord. Ja. Ja. En uh, ja, ik denk dat, dat uh, hè, wat je zegt, uh, over een aantal jaren wordt het aantal mensen maar minder en minder. Um, maar ja, ook bij het Joods monument zie je, de bezoekers zijn er ook niet alleen maar Joods mensen. Nee. Daar, komt, daar komt iedereen. Ik ga ook iedereen altijd. Iedereen staat ja. daar stil. Klopt. Ja. En ik denk, om daar een beetje op in te haken, zijn we nu een paar jaar zijn we bezig om, om de jeugd er wat meer bij te betrekken. Dus vorig jaar zijn we begonnen om alle scholen aan te schrijven, om een gedicht in te leveren. Normaal werd het alleen door de Nicolaas School gedaan. Want die heeft het monument waar s'avonds de herdenking wordt gehouden, heeft geadopteerd. En daar hebben dit jaar hebben we alle scholen weer aangeschreven. Het is jammer dat er van de zeven scholen, maar van vier scholen reacties binnen zijn gekomen. Maar ja, toch een, een dikke tachtig hele mooie gedichten. Waar we, waar we een keuze uit hebben gemaakt. En uh, die worden s'avonds uh, bij de herdenking worden ook door de kinderen zelf voorgelezen. Daar hebben we drie kinderen hebben we daarvoor uitgekozen. En ik kan zeggen dat uh, de dorpsdichter uh, behoorlijke concurrentie krijgt. Want er zaten ja. hele, mooie, <laughs> hele mooie gedichten bij. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, ja. Want deze, deze herdenking uh, bij het Joods monument is smiddags. Of, ja, dat is ja. om twaalf uur. Ja, precies. Want er is natuurlijk de normale herdenking om acht uur uh, s'avonds. Ja, uh, wat om wat uur. Of zeven uur. Maar ja. goed, om acht uur ja. is de stilte. Ja. Ja. Dus dat, dat heb ik zo uh, in mijn hoofd zitten. Mag ik daar even een ja, vraagje nee, over stellen? Dan gaan we over naar de andere herdenking, ja. de nationale herdenking. Ja. Uh, is het zo dat daar uh, doden uit alle oorlogen tegenwoordig herdacht worden? Nou, dat is, of is het dat is, alleen nog steeds tweede wereldoorlog? Nee, nee, de, de dode herdenkingen, of je dat uh, hier houdt of uh, naar de televisie kijkt, het, het is de herdenking van alle slachtoffers van, van de oorlogen. Ja, vroeger was het echt tweede wereldoorlog. Ja, vroeger was het alleen tweede wereldoorlog. Maar dat die maar, heeft zich verbreed. Ja. En dan kom ik terug op de opmerking van Irene, die, die zei ja, maar er zijn straks ook hier jongeren die het helemaal niets meer zegt in de ja. Tweede Wereldoorlog... oh joh, dat ligt zo ver achter ons. Uh, als je dat verbreedt naar alle oorlogen die er gaan... dan, dan ja, wordt het aspect wat anders. Hè? Ja, dat, dat, dat is waar. Maar ik denk dat de Tweede Wereldoorlog toch wel een hele belangrijke stempel... bij de herdenking blijft houden. Ja, maar er zijn er tegenwoordig wordt... militairen die op missies zijn geweest. Ja. Uh, ik denk even in de Balkan. Waar ook Nederlandse soldaten zijn omgekomen. Ja. Die, uh, die nog niet zo oud zijn. En die die herdenking dan ook wel op prijs stellen. Ja, precies. En dat is de reden waarom het dat verbreed is, dat, dat aspect. Ja. Okay. Maar goed, we gaan toch een beetje terug naar... Want accent ligt toch op de Tweede Wereldoorlog. Ja. Voorlopig ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die familieleden verloren hebben op, in die oorlog. En dat blijft natuurlijk altijd. Dat, dat, he, ook al kom je drie generaties verder dan nog steeds... zijn jouw voor... Uh, ...ouders of je, voor, of je overgrootouders... ...die, die zijn natuurlijk verloren. Uh, mijn zoon, uh, zijn vader... ...is een oorlogswees. En mijn zoon heeft van de kant van zijn vader... ...helemaal geen familie. Helemaal niets. Ja. Dus voor hem is het altijd... ...zal het altijd zo blijven... ...dat, dat die Tweede Wereldoorlog best wel heftig is. Ja, dat klopt. Ja. Dus dan is het nog steeds wel voor de generaties daarna... ...ook wel belangrijk uh, dat ja. men herdenkt... ...en dat men erbij stilstaat wat er gebeurd is toen. Dat klopt. Ja. Goed. Het programma van die dag, 4 mei. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Wanneer start dat? Dat begint uh, om 7 uur. Dan is er een uh, herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk. Ja. Um, nou ja, wat ik al zei, daar worden door, uh, door drie kinderen, en ik wil die namen graag uh, even noemen: dat is Erik Buley, dat is Michelle Hilbers en dat is uh, Milan van Laren. Dat zijn uh, de drie kinderen van drie verschillende scholen ja. die we dus hebben uitgenodigd. Een familie dat, van je, Hilbers? Dat is uh, een dochter van me. Ja, <laughs> ja, ja. En, uh, ja, ja. Dat, uh, ik dacht, zal ik de achternamen erbij noemen? Ja, de, geeft Geef niks hoor. Als het een maar, mooi gedicht is, dan zal ze het vast verdiend hebben om ja, ja, het te ja, mogen ja, ja, lezen. Ja, maar daar wil ik toch nog <laughs> even wel, wel wat bij zeggen hoor, Want anders dan, dan wordt het toch wel snel gedacht: oh ja, kijk, hij heeft zijn dochter naar voren geschoven. Um, de keuze bij het gedicht uh, wat we van de Mariëschool wilden voor laten lezen, heb ik uh, niet aan meegestemd. Dus dat. Uh, ik... Om het maar even wat eerlijk te laten verlopen. Natuurlijk. Precies. Ja, ja maar even, we zijn sowieso een klein dorp. Dus de ja, kans dat ja, de bekende namen opduiken ja, is dat, zo dat, groot. Dan dat... dat... dat... blijft dat toch wel. Ja, ja, ja dat ja. kun je niet ontwijken. Maar goed, um, na, de, na de dienst uh, duurt ongeveer een half uurtje. Dan begint de stille tocht. Um, ook daar uh, ja, klein vraagje eigenlijk naar, uh, naar iedereen. Uh, het is toch opgevallen dat de stille tocht niet altijd heel erg stil is. Eh? Uh, er wordt toch wel veel gesproken en dat is eigenlijk een verzoek vanuit het, vanuit het comité ook. Houd het stille toch gewoon stil. Stil. Ja. Ja. Het, het maakt het een stukje plechiger, waardiger. En daar is het voor bedoeld. Ja, het is ook een moment van, van nadenken. Ja, precies. En dan moet je niet praten. Nee, dat vinden we ook. Nee. Dan, dan komen we om acht uur komen we bij het monument aan. ...waar de twee minuten stilte in af worden gehouden. Daar uh, komt... Uh, ...en dat hebben we dit jaar ook weer veranderd. Dus de rotonde bij de Van Lenneperch. Ja, ja, ja, ja. En uh, daar wordt uh, ook weer een, een declamatie gehouden... ...en dat dit jaar door een uh, leerkracht van de school, ...dat is uh, Lilian Turkenburg... Uh, ...ook weer een, een, een kleine verandering... Uh, in, ...in het normale programma. Uh, puur om, om te kijken van... ...we willen meer... ...jeugd erbij betrekken... ...en ja, een, een, een soort van trekpleister... denken we van nou... ...dan moet je maar uh, een leerkracht nemen... ...die ja. misschien weer wat kinderen meeneemt... ...en dat is ook wel de verwachting... Ja. Ja. ...dat gebeurt zijnde... Ja. ...gaan we uiteen... ...dan uh, gaan we daarna gaan we uiteen... En, we ...gaan niet uh, georganiseerd terug... Nee, nee, nee, nee. Iedereen gaat, Ieder de, gaat zijn uh, weg. Nou, dan je dan wordt niet naar de... huis gebracht. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Behalve als je het geregeld hebt via ja, een of uh, PR de vrijwilligers. Ja. ja. Oh de belbus kan eventueel ingezet nou, worden op dat moment? daar ga ik niet over maar ik, ik neem ja. aan dat als je de belbus uh, belt... Uh, ja, om acht uur s'avonds? Ja, ik weet het niet. Ja, ja, er zijn mensen die s'avonds uh, toch ook wel op pad gaan? Jawel, of? ik heb hem zelf wel eens gereden voor mensen die ergens ja. avonds naartoe willen. Jawel. Ja, dat wou ik zeggen. Ik denk dat met, met, met dit soort uh, ritjes een ja, chauffeur is bereid is om uh, dat nee, te doen. Dat zal toch wel. Ja. Maar goed, dan hebben we 4 mei gehad en dan krijgen we 5 mei. Ja. En dan gaan we vieren dat we vrij zijn. Ja. En hoe ziet dat eruit? Nou, daar zou ik heel graag wat over willen vertellen. Maar daar, uh, daar ga ik verder niet over. Hè. Wij, uh, wij zijn het 4 mei comité. Oké. Okay. En uh, met alle festiviteiten, dan denk ik dat we eerder uh, Stichting Vering Nationale Feestdagen... Uh, aan tafel dan krijgen we die dus waarschijnlijk straks. De, de kunnen dan zal bij ergens, toch uh, bij Ernst Brokmeijer... Ergens uh, gaan we dat vragen. We veel beter over praten. Ja. We, weten, we weten alles. We weten ook wat de wensen zijn. Ja. Rust, stilte. Eens een keer nadenken. En aanwezigheid. Op. En aanwezigheid. Ja. Zoveel mogelijk mensen. Ja. Ja. Ja. Het is altijd wel een indrukwekkende optocht moet ik zeggen. Ja dat vind ik ook. De opkomst uh, uh. is toch redelijk goed. Ja. ja. En dat... Uh, en... Dat, dat zie je toch elk jaar denk je van ja, vergrijst het en, en wordt dat minder? Nee, dat, dat, dat zien we toch niet. Je ziet toch hoe langer, hoe meer kinderen ook erbij. En dat, ja. Uh, ja, dat, is, dat is goed. En Bewustwording. Is ja. Ja. Komt dat programma nog uh, in uh, het Zandvoortse Courant te staan? Dat, dat mensen, staat er al in. Het staat er al in. Het ja, ja. ja. ja. nieuwste bij, uh, krijg jij altijd later een beetje. Ja, ik krijg hem altijd later. Ja. Ja. En uh, ja, bij, het, bij het monument, daar worden ook uh, programmaboekjes ja Oké. Okay. Goed. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja. ja, volgend jaar. Ja, precies. Goed, wij gaan een beetje door naar de bevrijdingsdag. Ja. Het onderwerp is de strandrit met Ton van der Rijden. We gaan alvast naar wat muziek uit die tijd luisteren. Glenn Miller, in de moment. Het nummer wat, uh, daar hadden we het net even over... zo in 243 geschreven is... en waarmee uh, Glenn Miller optrad... voor de uh, Amerikaanse troepen... destijds, uh, of na... een jaar later, in Europa geland. Ja. ja. We hebben aan tafel uh, Ton van der Rijden. Als je praat over oorlogsvoertuigen... dan praat je over Ton van der Rijden. In Zandvoort in ieder geval. Er uh, zijn we meer, maar... Ton is echt uh, de oud-gediende... Uh, en eigenlijk de Keep the rolling man. Vertegenwoordiger in Zandvoort. Keep the rolling, Ton, nog eventjes. Is een organisatie die zich bezighoudt met het redden en onderhouden van oorlogsvoertuigen. Ja. Uh, Don, we zijn inmiddels uh, een ja, rijend in museum geworden. De bouwjaren liggen dus tussen 40 en 1945. Uh, we proberen dat... Uh, ja, als rijm museum naar buiten te brengen. We, we, we kunnen natuurlijk een auto in een museum neerzetten. Dan kan iedereen eromheen lopen en kijken en vertellen. Dat gebeurt ook. Er zijn verschillende punten in Nederland. Zijn er grote museums met voertuigen? <coughs> maar het, over het overgrote uh, deel van Kiepen Roling zijn dus mensen die... Uh, nou ja, graag aan de straat mee willen rijden in het verkeer. In Develij is de Bevrijdingsdag uiteraard en op uitnodigingen van uh, prov uh, provincies en uh, uitno op uitnodiging van gemeentes... die dus uh, 5 mei als uh, herdenking van de vrijheid die Nederlanders uh, gekregen hebben... door, door de geallereerden. En uh, daar ben ik er een van, ja. ruim 30 jaar. Goed. We gaan zo over die strandrit praten, Tom... maar dat is wel ietsje breder getrokken... want er zijn ja. in Nederland heel veel enthousiasten voor... ...oude voertuigen met een aantal die dan speciaal legervoertuigen geweldig vinden. Jullie hebben gezegd, deze tocht is niet echt alleen oorlogsvoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog... ...maar we trekken het wat breder. Uh, klassieke, antieke uh, en alles door elkaar. Oudere legervoertuigen. legervoertuigen dus. Jullie hebben daar een beetje een grens aangesteld tot... We hebben tot 60 jaar. Dus de DAFs van na de oorlog, 50 jaar. Uh, de Moonguitjes, de Nekafs, Nekafs uh, komen dus uh, daarbij. Ook wij weten dat we dus uh, als Rowling, uh, oorlog ja, breder uit kunnen dragen als alleen maar die Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Basis zal en blijft de Tweede Wereldoorlog. Maar ook na die tijd is er natuurlijk uh, vrij veel Nederlandse activiteiten geweest in Bosnië en in, uh, noem het eens Servië enzovoort enzovoort. Ja. Ook dat zijn dus in wezen veteranen. Oh, er zijn natuurlijk zo langzamerhand van na de oorlog ook lege voertuigen. Uh, antiek, klassiek Kunt geworden. Leger, dat is uh, niet alleen die periode. Maar Keep them rolling houdt zich exclusief bezig met voertuigen die in, in, een taak hebben gehad in de oorlog. In de oorlog, okay. ja, klopt. Goed, maar we gaan nu naar de strandrit. Die hebben jullie expres wat breder getrokken. Strandrit is een herdenking, toch van de Tweede Wereldoorlog, hè? Uh, ja, maar we hebben toch besloten om die voertuigen... die gebruikt zijn na de Tweede Wereldoorlog... tot en met het 50 en 55, bouwjaren 55... om die daar dus ook bij toch te betrekken. Het is, het, ook die mensen hebben een, een recht van spreken... van veteranen, van uh, bevrijding, enzovoort, enzovoort, enzovoort hè. Er is natuurlijk erg veel, ook na de Tweede Wereldoorlog gebeurd... op oorlogsgebied. Het ja. was dus een groepje zandvoorters, waaronder Lentje Driehuizen, uh, die dus de hoofden bij elkaar gestoken hebben. En die bezitten de dus, voertuigen vanaf 1945 tot en met 1955. En die hebben we er dit jaar gewoon helemaal bij betrokken. Ja. En uh, we doen het uh, gecombineerd, ja. we vertrekken om. Je praat uh, nu over Kelly's Heroes. Kelly's Heroes, dat is ja. de naam waar van het groepje. We, ja. groepje en was uh, daar Nico Vos ook bij? Daar was Nico uiteraard ja. dus ook bij. Nico is inmiddels overleden. Ja. En uh, ja, dat is erg pijnlijk. Men is mm, vanuit die groep Kelly's Heros en de gro een groepje uh, kustbewoners uit Noordwijk, KTR-leden, uh, bij elkaar geweest. Ze hebben mij daarbij op uitgenodigd om te zeggen, joh, zou jij in jouw oude archieven willen graven om... ...te kijken of dat te realiseren is. Dat heb ik gedaan. Er is behoorlijk werk van verzet. We hebben dus de vergunningen binnen. En het gaat gebeuren gewoon. En van waar tot waar rijdt men? We beginnen in Amuiden. Als de inschrijvers proberen we zo'n beetje rond half negen, negen uur... ...zo'n beetje bij elkaar te krijgen. Daar krijgt iedere deelnemer, waaronder... Vijf mei hè, praten we 5 over. Vijf mei, 5 mei ja. ja. Ik krijg dus een envelop. Daar zit dus een, een bordje... Voor op de auto. Dat dus een herdenkingsbordje. Een herdenkingsportje kunnen we dus, ook de mensen, de rijders, kunnen we daarmee uh, volgen en kijken. Dat ja. we het dus ook echt in, ingeschreven hebben. En uh, we proberen dus uh, de groep uh, om half negen, kwart van negen te laten starten. Na een briefing. Hoeveel zijn er ongeveer nou, Het gaat zo'n beetje tegen de 40 voertuigen. 40. We rekenen ongeveer op 120 man. Uh, ja, ze hebben bijrijders. Bijrijders, over. ja. Ja, zeker. En we hebben ook vier mensen met EHBO-papieren bij ons. We hebben uh, elke tien auto's hebben we een uh, brandblusapparaat voor eventuele calamiteiten. En uh, ja, we zijn allemaal wat ouder geworden. Ja. En uh, ja, ja, daar hoort dus ook dan weer een goede verzorging bij. Bij calamiteiten met EHBO-mensen. Maar die, die auto's die worden natuurlijk ook ouder. Die worden ook ouder. Ja, is, is het nou niet zo dat dat op een gegeven ogenblik gewoon einde oefening uh, wordt met die auto's? Of, of wordt er zo lief tegen ze gedaan en zo goed voor ze gezorgd dat ze gewoon nog honderd jaar mee kunnen? Nou, dat honderd jaar is natuurlijk wel erg ver weg. Maar in principe, ze hebben het 70 jaar overleefd. Hè, dus dan praat ik echt over de Tweede Wereldoorlog voor ja. De eerste 70 jaar zullen ze best nog wel meegaan. Ja, precies. Het is een algehele liefhebberij van de persoon uit. Het is ook een persoonlijk bezit. Het is een eigendom van ja. zichzelf. Uh, om dus dat voertuigje dus, uh, ja, te kietelen en, ja. en, en netjes te ja, het, het, het is ook nog, een echt, een, het is nog iets echts. Want net zoals de tegenwoordige auto's. is is allemaal elektronica. Maar deze auto's of, en, en, en motoren. Daar zitten gewoon schroeven aan. Die aangedraaid moeten worden. En daardoor blijft het ook gewoon bij elkaar. En als je dat maar blijft doen. dan kan het volgens mij heel lang goed blijven. In principe is het een bouwdoos. Ja. Het onderstel aan het bovenstel is met bouw en moeren. Ja. Zit en je kunt ook nog zien hoe het, hoe het loopt hè, dat, in zo'n zo voertuig. Volgen, je, je kunt het volgen. Je kunt, je kunt volgen. Maar dat vind ik. Kijk, ik ben, ik ben een vrouw. en ik heb natuurlijk misschien gemiddeld genomen niet zo heel veel verstand van techniek. Maar dat is wel iets wat mij opgevallen is. als je naar zo'n motor kijkt. is dat als je het. Als je naar de open situatie kijkt. Dan kun je volgen. Je kunt precies zien van. Hé, hey, dat is dat. En dat loopt daar naartoe. En dat is de ontsteking. Of in ieder geval zo. En dat is natuurlijk bij. Ja. Het is de oude techniek. Het is de oude techniek. De ja, oude... ik vind het prachtig. Het is schitterend ook. Je kan er ook zelf. Inderdaad. Heel veel aan doen zelfs. Ja. En dat is het leuke van, uh, van deze hobby. Dus het blijft nog lang... lekker lang doorgaan ja, oude dit. oude techniek. Maar ik probeer dat nog best wel uh, 70 jaar vol te houden. Zelfs als niet ervaren monteur of mechanicus. Kun je een hoop zelf doen aan zo'n voertuig. Ja. Voordat je er echt een expert bij moet roepen. Ja, is, uh... Maar goed, de tocht gaat beginnen Tom. Uh, we rijden van Emuiden af. Uh, ja. Waar gaan we heen? We gaan uh, naar richting Zandvoort uit het hart. Langs het strand. En we verwachten, dat ligt aan het hoge water. Het ligt aan de hardheid van het zand. Proberen we zo rond half tien, kwart voor tien... de eerste auto's een beetje aan de rotonde. Oh, te ja. oh ja, want daar staan jullie altijd stil, hè? We proberen daar uh, wat foto's te maken voor de pers... en voor de mensen die daar ge geïnteresseerd zijn op het strand. En dan nemen we dus de opgang... Van de Reddingsbrigade naast de rotonde. Dus als je boven de rotonde staat, dan is het links de officiële opgang. Ja. Die is ook het hardst en breedst. En om het, naar boven voordeel, te komen. het voordeel is nu dat het een zondag is, hè? dus ja. ook letterlijk een zondag. Het heeft voor en het heeft tegen. Het wat, tegen is, wat is tegen erg <laughs> Als het erg mooi weer is, ja, dan zit de stroompak graag zijn stoeltjes uit. Ja. En zoveel mogelijk. Afhankelijk van de breedte van het strand uh, is ja, dat ook voor- of een nadeel, natuurlijk. dat ja. bedoel ik. Ja. Ja. Maar goed, uh, we komen er doorheen. Dat is het uh, beste uh, goed te doen. We gaan ervan uit dat we uh, de Zandvoors strandrijders die het gewend zijn. Want tegenover zit er maar eentje die dat regelmatig uh, als vis uh, ja. uh, doet. Dus de tempo aangeeft, de goede gedeeltes waar het goed doorheen te komen is aangeven. En dat de rest daar achteraan gaat. Ja. En dan komen we er wat onder. We staan daar even stil voor de mensen die daar belangstelling voor hebben. Kijk maar, het heeft ook voordeel voor de strandpachters. Want als ze nou twee stoelen minder neerzetten en er komen heel veel mensen op af. En die gaan allemaal lekker een kopje koffie drinken daarna. Dat hopen Is we. het toch ook gewoon goed? We hopen het. We ja, ja. Het weer is alles. Hè? Nee. Ja, het weer doet een hoop. Dat is ook zo. Maar we gaan naar boven. We gaan naar boven. Dan gaan we dus... Uh... Hoe weet het stukje nu ook? De Boulevard. Ja. Via de Torbekerstraat rijden we oh, ja. Paulus Lood. Ja. Uh, Paulus Lood, ingenieur. Dus linksaf naar parkeerterrein. Zuid. Ja. Hoe heet dat pleintje? Uh, uh, ja. Ingenieur uh, Friedhof. Friedhof. Friedhof, Friedhof. Ja. En dan hebben we een oude belofte. We hebben ooit een strandrit georganiseerd. En daar hadden we begeleiding van de zandvoort, of van de -politie. En die ging op een gegeven moment de Brede Rode Straat, linksaf de Brede Rode Straat af. Terwijl we dus in de route vastgesteld hadden dat we dus de François pakten om naar het Huis in de Duinen te komen. Die belofte die ga ik dus bij deze inwisselen. Er zijn mensen geweest die daarop gerekend, zelfs mensen met familie uit Canada, familie weer van veteranen. Die dus op bezoek waren in de Frans Waanstraat. Frans Waanstraat was helemaal met vlaggen aangekleed om daar de tocht dus voorbij het te laten gaan. Maar helaas, door de, de begeleiding van de politie en de verkeerde communicatie hebben we dat toen niet kunnen doen. Bij deze, Bij deze wordt dat ja, gecorrigeerd. Gaat dat echt gebeuren. <lacht> Tot echt gebeuren. Gezien de tijd, want uh, we gaan aardig aan de tijd raken. Ja, ja, je en, kan uren je kan, hierover. Maar we gaan naar het huis in de duinen. Huis in de duinen, daar wonen de oude zandvoorters en de oude mensen. Daar gaan we de auto gaan auto's neerzetten. Daar gaan we de mensen proberen te mobiliseren zoveel mogelijk om de auto's te laten ah, zien. We hopen nog steeds ook mooi weer. Chauffeurs krijgen daar een, een koffiemaaltijd aangeboden. En we gaan daar vandaan. Dat zal zo rond de klok van 11 uur zouden worden. Dus gaan we weer terug naar dezelfde uh, afgang van de Kandazen. Strand. strand. En gaan we richting Noordwijk. Van Noordwijk hebben we een haringstop van 250. Haringen liggen met een broodje voor de deelnemers. Ja, ook niet onaangenaam. Dat is ook niet uh, te versmaarden. Nee. En dan uiteindelijk komen we in Scheveningen uit. Hopen we. Ja, want het wordt hoogwater. hoogwater. Dus we moeten kijken hoe ver we komen met die voertuigen. Ja, daar hebben we een mijnenveger liggen van de, de, uit de Tweede Wereldoorlog. En daar zijn we te gast voor het laatste borreltje en het afscheid. En daar vandaan, zoals smiddels om vier uur verwachten we... gaat iedereen weer zijn, zijn weegs naar huis. Ja. En hebben we dus echt een bereidingsdag? Nou, dat is wel een hele mooie dag. Gepresenteerd zou worden, dat ja, we kunnen. Ja. Maar heel, heel bijzonder recht. dat jullie naar het Huis in de Duinen gaan. Dat vind ik wel uh, vind ik heel goed. Een zesde naar Zandvoort. Zeker, zeker. zeker voor de mensen. Ja. Ton, bedankt voor je verhaal. Ja. Ik weet dat je nog uren verhalen daarover kan vertellen. Nou ja, goed. Iedereen is gewoon het op het strand op 5 mei om uh, half tien, hè? Of het Huis in de Duinen later. de oké. Goed. Ja, kom. Ton, bedankt voor je komst. Heel erg bedankt. Okay. En er ze jullie fred gedaan. Dank je wel. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's get a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to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 In Final King, no mercy, with a dat is uh, niet zomaar iemand, een Raccoon. Ja, en die uh, no gewonnen de, de 3FM Award voor de beste band van Nederland 2013 ja. weer. Ze zijn ook echte toppers. Ja, absoluut. Bij ons is aangeschoven Noortje Olimuller. Goedemorgen, Noortje. Goedemorgen. Uh, open podium, Zandvoort Museum. Ja, vanmiddag. Maar oh, oh, oh. Oh, oh, oh, wat was paniek. er aan de hand? Wat, wat, een, een, paniek. Paniek. wat een paniek! Maar zoals vanmiddag altijd gewoon opgelost, wij... hè? Ja, ja, ja. Nou, bijna. Het, het is de eerste keer dat dit gebeurt, dus het is voor mij ook enorm schrikken. Maar goed, we Vertel. leren overal van. We hadden vanmiddag 2. <laughs> het was een jazzduo die uh, zeg maar uh, uh, van het Conservatorium Amsterdam. En die hadden gereageerd op ons gratis podium. En de pianist is ziek geworden. Dus we hadden, ik had echt zoiets vanmorgen. Oh jee, wat doe je me aan? Maar ja, goed. Zo'n man is ziek, dus dat kan verder niet. En de eerste aan wie ik dacht... dat was Adam Spoor. En ik bel hem vanmorgen op om half tien. Het is toch erg vroeg. Ja, voor Adam euh, ook. <laughs> ik zeg, Adam met Noortje. Hé, hey Noortje. Ik zeg, nou, ik zeg, ik heb een vraag voor je. Wil jij vanmiddag mij uit de brand helpen? En laat hij dat nou willen doen... Wat is het ook een oh, topper, die man? Ik ben zo ontzettend blij. En dan de voortreffelijke ondersteuning van Pascal, van jullie geluidsman. Gaat het toch nog helemaal goed komen. Nou. Alleen het heeft natuurlijk niet in de krant gestaan. Nee. Dus niemand weet dat Ademspoor er staat. Dus ik wil, eigenlijk zou ik wel de dorpsomroeper willen hebben die dat even. Ah, ja, die gaat... kun je ook nog even bellen hoor, <laughs> Gerard. Is die niet thuis? Heb je die niet geprobeerd? Ja, maar te bellen? Ik weet niet in hoever overal een financieel plaatje aanhoudt. <laughs> Nou, als je hem uitlegt dat het een panieksituatie is, dan moet hij dat toch gewoon doen? Oh, dat zou toch zo leuk zijn. Ik ga, als je een telefoonnummer voor mij... Ja, Yvonne dan... heeft het nummer voor je. Gerard dan Kuiper. Ga, dan ga ik hem bellen. Dan ga nou, ik hem bellen. Als hij luistert, Gerard. Gerard, Gerard Kuiper, het, uh, goedemorgen. Reken... Als je luistert, we hebben je nodig, want uh, er is paniek geweest in het dorp. <laughs> en... Uh, Pieter dat kun je ook gebruiken. Die heeft ook de... Ja, die heeft ook om... ja, een. Pieter. Nou, Pieter komt op de fiets zei je. Nee, maar Noortje, kijk, ik, ik, ik snap het. Ik ik, bedoel, ik kan me helemaal voorstellen, je bent je, je hebt een planning gemaakt. Je bent er de hele tijd mee bezig en alles is in kan en kruiken. En dan in één keer op het laatste keer. moment. Ja. Ja. geeft dit nu niet voor jou ook een beetje het idee van, ik moet misschien voortaan zorgen dat ik altijd een alternatief plan heb, of ga ik dat, nu... Dat zou even, Ja, daar heb ik al vanaf zitten. Ik denk, dat is iets wat we moeten doorspreken. Maar ja, dan zou je altijd iemand achter de hand moeten hebben. Dan zou je altijd weer iemand moeten teleurstellen of zo, weet je. Ik weet niet hoe ik dat... Ja, nou ja in dat, is, dat is iets dat moet je in een vorm uh, gieten. En uh, nou, anders ga ik het zelf wel zien. Ja, ja. <lacht> wij hebben ook dat de als er hier iemand in het programma niet komt, zou je eigenlijk een reserve item moeten hebben. Ja, maar ja. precies hetzelfde wat jij zegt, ja. dan moet je op een gegeven moment tegen iemand zeggen, ja die hoeft er niet te komen. Nee, en maar... die houdt wel zijn zaterdagochtend vrij. En ja. dat is lastig. Ja, dat maar klopt. Wat, je dan, wat je dan wel hebt, is uh, dat je toch het gevoel krijgt, hè, er zijn nog mensen die toch nog wel willen helpen. Ja. Het is ja. toch wel heel erg fijn hoor. Ja. Ja. Nee, ik denk ja. dat Adam heel goed heeft aangevoeld waar jouw paniekhoogte uh, ja. ja. zat. en uh, Daarom komt hij ook. Ja, fantastisch. Ja, helemaal geweldig. En dan hebben wij natuurlijk ook nog de primeur van het eerste sierhek van o, ja. Margel. Ja, ja ik Werk kon daar aan. helaas niet bij zijn gisterenmiddag. Maar ik heb gehoord Wat dat het een heel alpening. bijzonder is. We hadden eerst de pers, toen, kwam, uh, toen kwamen alle vips en toen kwam uh, de Zandvoort. Ik heb nog nooit zo'n gezellige, drukke opening meegemaakt. Echt fantastisch. En zij heeft zulke mooie dingen gemaakt. Ja, het is, is een bijzondere ook kunstenaar. En te koop in het museum. Nou, zeg maar, zij ze heeft tafellaken, servetten, serviesgoed heeft ze gemaakt. Er liggen bierviltjes. Nou, het ene is nog mooier dan het andere. Dus ik wil de mensen toch vragen of ze, alsjeblieft... Als ze ook naar Adem komen. Dan kunnen ze gelijk die mooie tentoonstelling zien. Ja. Het is echt heel erg mooi. Maar goed, Adem die komt dus. Hoe laat komt hij? Adem komt om uh, nou ja, drie uur. Hè? Enfin, hij speelt van drie tot vier. Okay. Met een gezellig drankje in de pauze. En speelt hij alleen of brengt hij nog iemand mee? Ik denk dat hij alleen speelt. En er is er over het algemeen uh, stukjes jazz en ook wel Frank Sinatra. En hij kan zingen ook, hè? Hij kan zingen ook, dus <laughs> wat dat betreft. Ja. En ik ga gewoon uh, even de dorpsomroepen bellen. Ja. Lijkt me echt een goed idee, hoor, om dat gewoon te doen. Nou, dat... Ja, zeker... Hoe is het verder deze maand? Zit je, heb je al andere programma's uh, waar we al een klein uh, beetje over wat Ik ben bezig weten. met mensen die gere gereageerd hebben op het podium. En dat is, uh, ik heb even haar naam niet paraat, maar het is iemand die gedichten schrijft, een bundel uitbrengt. Ja. En die wil daar gewoon een presentatie van geven. En die maakt daar ook muziek bij. Maar daar ben ik nog helemaal mee bezig. Ik heb een mail uitgestuurd dat ze van harte welkom is. En ik moet even kijken hoe dat verder gaat lopen. Ja. Hoe is het met de in de zomermaanden? Blijven jullie Wij dit gaan doen? gewoon door. Het open podium? Want het leuke van de zomermaanden is, mits het natuurlijk mooi weer is, ja. dat we gewoon gezellig buiten zijn. je buiten kunt, ja. En ik zou zo graag ook iets groots op dat podium willen hebben op het gasthuisplein. Maar ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, huren van de gemeente. Ja, maar de gemeente is erg duur, hè? Ja, ja, en dat, dat is het probleem bij het podium. We hebben gewoon niet zoveel Ja, is geld. dat echt zo? Ik denk het wel, ja. Oh, ja. Het zou zo leuk zijn als het podium gebruikt zou worden voor... Ik denk dat iedereen het met het gasthuisplein wel wil... Uh... Dat er wat meer het is, in zo zonde. het is zo zonde. Er zit nu weer een nieuw café. Een gezellig café. Waar vroeger het wapen zat. Ja. Dus ja. Nou, het wordt ongezelliger hoor trouwens. Wij gaan weg. Zie je oh, geen... ja. ja. Maar ja Ook oké nog... goed. Het is even behelpen. Ook nog. Maar... nog jullie zitten op toekje. <lacht> ja. Ja, ja ja. Maar komen eh... nog een maand. Nog een maand. En, wa en waar moeten we dan naartoe? Ik heb het wel gelever. De Tolweg. De Tolweg ja. Oké. Ik hou het uh, ja. stuk ja, het wordt ja, het mooiste ik, studio ik heb, uit de omgeving, hoor. De ik heb tonen. de eerste gewonden ja. al gezien van het timmeren en breken. Ja. ja, dat was... Uh... De pleisters, ja, Pieter niet. Nee, nee, nee. Albert-Jan Albert -Jan was gewond gisteren. Ja, okay. ja, ja. Ja, maar... Roestige spijkers ging hij weghalen. Dat uh, <laughs> is niet zijn ding. Ik ben, ben nieuwsgierig. Er zijn natuurlijk wel wat dingen rond het Gassersplein. Zoals culinaire Zandvoort. Ja. Haken jullie daar ook nog op in? Op, op dat soort dingen? Of zeg je, wij trekken ons juist een beetje terug... En laat er maar het evenement, het evenement zijn. Nou, ik weet geloof, vorig jaar bij het uh, culinair evenement was er ook in het museum was er van alle, ja, was er wel van alles toe, maar dat was dan voor de kinderen. En die gingen dan als een creatieve... ik weet niet meer precies hoe het. ...hoe ze dat noemen... ...daar ben ik niet zo in thuis... ...ik me altijd met ons maar ja, podium bezig... ...we hebben veel mensen je, dan daar... Je zou, je, zou er, ...je zou er iets mee kunnen doen... ja. ja. ...je zou er iets mee kunnen doen... Uh, ...de, de culinaire ...met muziek... Of, ...of wat voor vorm ja. van... Ja. ...entertainment vanuit het open podium... Ja. Dat ...is natuurlijk een hartstikke leuke combinatie... ...ja... ja. Als de ruimte daar is. Want culinair Zandvoort neemt nogal wat ruimte. Ja. ja ik denk dat, het, dat de ingang van het museum... Uh, niet, uh, ja, een beetje uit het zicht uh, raakt hè? met, uh, met culinair Zandvoort. Meestal, die, staan die staan ervoor. Ja, en het is ja. natuurlijk niet, aan de achterkant niet ja. open. Want nee. daar hebben de mensen hun bar nee. of hun uh, ja, of, uitgifteplek. Uh, dat heb je natuurlijk ook uh, als je aan de zijkant uh, de deur opengooit. En als je daar zou staan... dan kijk je ook nog tegen de binnenkant van de tent aan. Ja. Dus dat... dat, dat het enige wat, wat zou kunnen... dat is natuurlijk het podium. Ja. Want dat is hoger. Ja. ja, daar staan al een patent op, hè? Ja, daar staan ja, al een paar e -tenten, e tenten op. Ja, misschien moet je aan straatmuziek maar dat, dat... Nou, we moeten okay. erover gaan. Ja. Ik wil nog even terug naar het begin, want... we hebben het er wel eens in het verleden over gehad. Waarom is het museum nu begonnen met die open podiumdagen? Is dat om mensen kennis te laten maken met het museum, mensen te trekken? Of zeg nou, je gewoon wel, het, is het is een ook, tak van sport die wij ook willen doen? Nou, het is een, een, natuurlijk een onderdeel daarvan, want middels het podium weten mensen de weg naar het museum uh, te vinden. Ja. En, vroeger was het toch zo dat het museum we zijn verdubbeld in bezoekers. Ja. Dus dat heeft wel gewerkt. Wat natuurlijk uh, wel zo is, ik ben initiatiefnemer van, uh, van dit omdat ik zelf zoiets gehad dat museum, want ik ben zelf dol op muziek, van klassiek tot je kan het zo gek niet noemen theater en dans en dan, ik denk dit is de plek om dat eens samen te brengen, en ik heb inmiddels ook wel gegoogeld overal, er zijn heel veel musea die dat soort dingen zeg maar, organiseren dus het kan wel ja. en het is ja, je brengt eigenlijk twee soorten culturen bij elkaar muziek, kunst ja. Je kan het ook combineren hè, met de, een zandvoortsexpositie, uh, uh, expositie, met misschien oude volksmuziek of iets van die uit. Ik heb... 80.000 uh, ideeën... ...maar je moet mensen ook zover krijgen... ...dat ja. ze het willen doen. Ja, in dat ja. cultuurplaatje past dan ook iets als de Wurf. Ja, zeker. Ik heb wel een mail gestuurd... ...naar de Wurf of ze iets hebben... ...van een uh, een, een acteur of, ...of zoiets ja. dergelijks. Ik, ik heb dat gedaan omdat wij daar... ...die mooie portrettengalerij ...hadden hangen. Ja. En dat was gewoon heel leuk geweest... ...als de Wurf daar... ...met een heel klein... ...het, het kan natuurlijk nooit groot zijn... ...van een een-actor die je met twee of ja. drie mensen doet. Of, en uh, ik geloof dat degene die dat leidde... ...de naam ben ik even kwijt... ...die was toen op vakantie, dus toen is het gewoon... Ik weet dat die kleine een-acte... ...ze zijn veel geschreven door mevrouw Jongsma destijds... Ja. Ja. ...van die tableaus eigenlijk... Ja. ...die bestaan. Ja, die je, zijn dat er. is gewoon Over heel Zandvoortse leuk. Zandvoortse cultuur, het leven ja. in Zandvoort... Ja. Ja. ...dat bestaat... Ja. Ja. En, uh, ja, daarom denk ik is dat daar... Freek uh, Veldwies die dat uh, ja. doet? Ja. Ja. ja, onder andere. Maar ik, ik vraag, ben nieuwsgierig naar, naar jullie visie op het open podium. Hoe dat past binnen nou, het, het museum. Het open podium is ook natuurlijk, uh, wat wij ook heel erg graag willen, is de jeugd erbij betrekken. Ja. Mensen die dansen, mensen die die, nou, de Snoots, een een club jongens die rappen en die dansen. Ja, je hebt gewoon, het al eerder gezegd, hè? je wil graag erbij op, ja. betrekken, eigenlijk of gewoon iemand. De Snoots, die, als ze uh, kunnen hoelen hoeven is het ook goed. Ja. Hele mooie gedichten maakte en ding, dat die gewoon eens de stap neemt en zegt van, nou. Maar dat zou ik wel eens even willen, ja. weer, willen laten, zien. laten horen. Ja, een zien ervoor, ja. Ja. Dat soort dingen. Gewone ja. mensen die thuis muziek maken. Of die samen muziek maken. Dat ja. die eens over die drempel heen stappen. Dat mensen ja. kunnen... Luisteren. Je kunt dus nooit zo'n soort douche neerzetten. Want heel veel mensen vinden het heerlijk om te zingen onder de douche. Zonder water dan natuurlijk. Alleen maar zo'n cabine neerzetten. <taps> dat, dat, <taps> dat, dat, nou, is kan dat een niet een leuk zijn. idee? Ja, dat is ook wel heel ja. Zingen onder de zingen onder douche. De douche. Ja, dat ja. En dan inlopen zo aan de achterkant. Dan <hijft> dat kunnen dat, ze dat. niet zien wie het is. Ze kunnen alleen maar een schaduw zien in een soort douchecabine. Nou, weer een noord, nieuw idee. Noordje, noord, was nieuwsgierig aan jullie visie op cultuur. En wat je als taak, als museum hebt daarin. Dat is ons ook niet duidelijk. ...mij in ieder geval duidelijk geworden. Ja. Heel erg bedankt voor uw komst. Toi, toi, toi voor vanmiddag. Ja, en ik... ja, al alsjeblieft... ...mensen, kom naar Adams Spoor, ...want hij heeft ons echt hij gered. Is goed. Van drie ja. tot ja, vier vanmiddag in het museum. Ja, okay. Op het Gasthuisplein. Ja. Goed. Noortje, dank dank je wel. dankjewel. Dankjewel, ja. Noortje. Nou, we zijn aan het einde van het eerste uur. Ja, straks verder. Ja. Maar uh, we gaan afsluiten. We gaan eruit met Roy Orbison. You got it.